Het eerst Teertstra met het NOS Journaal. Filosoof en publicist René Gude is overleden. Als denker des vaderlands kreeg Gude grote bekendheid. Dat kwam onder meer door de openhartige manier waarop hij in de media vertelde over zijn ongeneeslijke ziekte. Gude had botkanker. Naast zijn optredens in de wereld door schreef hij onder meer voor trouw. En publiceerde hij boeken en essays zoals Sterven is dood eenvoudig. Iedereen kan het met Wim Brands. René Gudde was 58 jaar. De Griekse minister van Defensie heeft opnieuw uitgehaald naar Duitsland. In de kant beeld zegt hij dat minister Schäuble de betrekkingen met Athene... vergiftigt door psychologische oorlogsvoering. Met zijn uitspraken negeert minister Kamenos de oproep van Brussel om de toon te matigen. De betrekkingen tussen Duitsland en Griekenland staan op scherp... door het felle debat over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. Nederlandse banken hebben de afgelopen jaren veel geld verloren aan slechte leningen. ING, ABN AMRO en Rabobank moesten sinds het begin van de financiële crisis zo'n 20 miljard euro afschrijven op leningen die niet werden afbetaald, blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. De banken hebben het geld deels terugverdiend door de rente op spaarrekeningen te verlagen. De politie voert dit weekend actie bij campagnebijeenkomsten voor de Provinciale Statenverkiezingen. In Berg op Zoom en mogelijk Amsterdam en Limburg gaan agenten de straat op. Een week geleden liep het overleg over een politie-CAO vast. De bonden eisen meer loon, veiliger en gezonder politiewerk en een goed vroeg pensioenbeleid. Statenleden in Limburg en Noord-Holland hebben veel meer vergaderingen gemist dan hun collega's in de rest van Nederland. Uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat het verzuim in die provincies op 9% ligt tegen 5,6% landelijk. De PVV levert van alle partijen de meeste absente. Statenleden in Gelderland en Overijssel verzuimden het minst. Dan nog het weer. Af en toe zon, maar vanuit het noordoosten en oosten neemt de bewolking toe. Later vanmiddag en vanavond kan wat motregen vallen. Het wordt een graad of zeven.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 De blik dat dit je weer van morgen zou je morgen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 Eat and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 Christiani met Kom Weer Naar Huis, een hit uit 1952 alweer. En van muziek van uh, Jan Kordewenier met een dansliedje Dijnt En ook hoor u nog Nicole en Hugo met Goedemorgen Morgen. En Edi Christiani, die hebben we nog een keer voor u klaarstaan. Hij is natuurlijk een Nederlands gitarist en zang, componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 actief als zanger...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 Ai, ai, ai, Maria, Maria van Bahia, alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zeen klachten tegen iedereen, maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. De mannen vochten om die mooie vrouw en ieder riep.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 Oh net koningin Hartelijk welkom voor Laat de geit van Piet. En ieder die je naar de schot zingt, als je er ziet.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 Het cocktailtrio. En het volle werd er hier in 1965. En de andere succesnummers waren natuurlijk Kankeroe Eiland. En die gaat u nu horen. Het cocktailtrio met Kankeroe Eiland. Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, redeloos. Want tijdens haar heb ik hier zo lief uit moeders buiten gesloven. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouw. En ze vraagt... Hij je Henkie gezien? Zien? hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien komt de tien. Hei die Henkie gezien? En met z'n allen op een kangaroo-eiland, waar je kangurus vindt. Zoek een kangaroo naar de kangaroo Ach, wat is dat kind snel, mel? Ik sloot mijn ogen, eentel. tel. En doet zonder wel. Nel, kroop hij uit mijn buitenland. En met z'n allen nou op een kankeroep eiland. Waar je kanker stent. Zoek een kankeroep Naar de kankeroep Laatst nog kreeg hij een jojo. In mijn buideltje cadeau. <laughs> nou ik wel als een vlojo. Dat ding, de kippelde zo. En met z'n allen nou op bij land Waar je kanker vindt Zoek kanker kankeroep Moeder Naar de kankeroep Ach ik ben toch zo ongruus Truus Ik ben zo ongruus Daar gooi je me zonder excuus Truus Als ik zo licht thuis kom uit huis En met zijn ouwe ouwe Op de bij land Waar je kanker vindt Zoek de kankeroep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 Ik ben Trutelschijf. Trutels. Hoera! Ik ben Trutelschijf. Ze draaien nu mijn platen hele week. Hoera! Ik ben Trutelschijf. Ze laten me dit keer niet in de steek. Ik lig zo vaak de baden in het zweet. Mijn plaat moet op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 Afroos, radio en televisietip En één ding waar ik erg veel aan heb. Van de Het is een hit, ja, dat is buiten kijk. Het wordt nog zelfs een keer. Alarm, alarm, zo. De meningen die zijn misschien verdeeld. Maar elke keer. Vacaturebank. Hachtelijk baan. Kniep om me niet, daar kan ik niet tegen. Kniep om me niet, dan word ik verlegen. Want jij kunt alles met me doen, ja. Vorige kiel, dan krijg ik de slappe wach. Kiel me niet, daar kan ik niet tegen. Kiel me niet, kiel me niet. <tie> <tie>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 Grijp ze kansen op boxy fox met je elastieke benen Die wil elke avond daar een tent toe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 Die grijpt ze kansen. Oh, Foxy, foxtrot, met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het dancing doen. Ja. Kom aan, schaam. Oh.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 Zij horst dapper mee, geen traan wordt weggepinkt, maar iedereen die zingt. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie Lieve mensen zat er in de grond maar bier, dan was het nog veel leuk.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 Maan en sterren aan de prairie staan. Dan zingen cowboys met elkaar de muziek van hun gitaar. S'avonds als het kamvuur brand. je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 dan hoor je bij het laaiend vuur, menig cowboyavontuur. S'avonds, als het kan vuur brandt. S'avonds, als het kan vuur brandt. Er de tijd van de leer, dat zandvoert dat zandvoer.